Zes uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Argentinië staat vandaag na drie jaar voor arrest... Julio Potsch voor de rechter. De vroegere piloot van Transavia wordt ervan verdacht... dat hij tijdens de militaire dictatuur was betrokken... bij zogenaamde dodenvluchten. Potsch zegt dat hij onschuldig is en dat hij dat kan bewijzen. Hij wil voorlopig worden vrijgelaten. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken steunt dat verzoek. Tussen Den Haag en Brussel rijden vanaf vandaag weer Intercities. De treinen vervangen de hoge snelheidstrein Vira, die sinds vorige maand wegens aanhoudende problemen aan de kant staat. De Intercity rijdt voorlopig twee keer per dag tussen Den Haag-Holland Spoor en Brussel-Zuid-Midi. En later wordt dat acht keer per dag. De intercities blijven rijden tot de vira-treinen weer veilig en betrouwbaar zijn. Het personeel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia is begonnen aan een staking van vijf dagen. De acties zijn een protest tegen plannen om bijna 4000 banen te schrappen en te korten op de salarissen. De Spaanse maatschappij heeft ruim 400 eigen vluchten geannuleerd en door de staking van grondpersoneel van Iberia worden daarnaast nog eens 1200 vluchten van andere maatschappijen getroffen. In Zweden is een partij Nederlands vlees uit de handel gehaald... die besmet was met de gevaarlijke EHEC-bacterie. Dat meldde Zweedse media. Twee kinderen die van het vlees hadden gegeten werden ziek. Ze zijn weer beter, maar EHEC-besmetting kan dodelijk zijn. Van welke Nederlandse slachterij dat vlees afkomstig was, is niet bekend. De linkse president van Ecuador, Korea, is herkozen. Met meer dan de helft van de stemmen geteld... staat hij op een absolute meerderheid van 57 procent. Korea is sinds 2007 aan de macht in Ecuador. En hij heeft goede contacten met andere linkse leiders in Zuid-Amerika... zoals president Chavez van Venezuela. Vorig jaar verleende Korea politiek asiel aan Julian Assange van Wikileaks... wat hem in conflict bracht met de VS, Groot-Brittannië en Zweden. Dan nog het weer. Vandaag wolken en nevel, maar ook zon. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 18 februari. Goedemorgen. De Britse regering had veel eerder kunnen weten dat er iets mis was met de handel in paardenvlees. De Duitse regering komt met een nationaal actieplan om de consumenten beter voor te lichten over wat er in voedselproducten zit. En een partij Nederlands Vlees in Zweden is besmet met de EHEC-bacterie. Onze correspondenten vertellen u meer over vlees en vleeshandel. En in het paardenvleesschandaal leiden ook sporen naar Cyprus. Dat land staat ook bekend als belastingparadijs en basis voor witwaspraktijken. Maar het land kampt ook met een economische crisis en wil steun van de EU. We praten erover met CDA 2 de Kamerlid Eddy van Heijen. U hoort ook meer over het begin van de rechtszaak... ...tegen Julio Porch en de Koninklijke Familie Inleg. We spreken Richard Krajcek over zijn tennistournooi. En op Den Haag-Hollandspoor staat klaar op spoor 2 Remmers. Ja, dat HS staat niet voor high speed, maar inderdaad voor Hollands Spoor van ooit. De Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Want van snel reizen naar uh, Brussel is nog steeds geen sprake. Wel vertrekt vandaag weer gewoon een intercity. Zeg maar de Vira 1.0. We beginnen met muziek. Aftrap is vandaag op maandag voor de Bengals. 6 minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Britse minister Patterson van Voedsel wil dat het DNA van vlees in het Europees verband wordt getest. Alleen zo weten mensen dan zeker dat ze ook daadwerkelijk rundvlees hebben wanneer ze dat denken te kopen. Nobody checks what's on the palate often enough. Nobody checks what's in, in production often enough. Nobody checks the finished product often mm. enough. De Britse vleesindustrie heeft flinke imago-schade opgelopen... naar het paardenvleesschandaal. Eén op de vijf Britten zegt sindsdien minder vlees te kopen. Consumentenclaim heeft dit weekend meer dan 7500 meldingen binnengekregen... van mensen die denken dat ze te veel hebben betaald voor hun televisie. De consumentenorganisatie denkt dat dat aantal alleen maar zal oplopen. Gisteravond was de teller inmiddels voorbij de 7.500 uh, geschoten. Ik denk dat we de komende dagen ver boven de 10.000 gaan uitkomen. Consumentenclaim willen een massaclaim indienen tegen een aantal televisiefabrikanten. Die hebben jarenlang de prijzen opgedreven door prijsafspraken. En deze zaak is nog lang niet klaar. De ontwikkelingen die nog komen die zijn dat de Europese Commissie um, dat die nog met meer details over het uh, kartel en de verboden prijsafspraken naar buiten zal komen. En wat ook nog speelt, is het hoge beroep van Philips tegen de boete die ze opgelegd Het gaat overigens niet uh, dat ze de aansprakelijkheid ontkennen. Maar zij zijn het niet eens met de hoogte van de boete. Volgens consumentenclaim hebben mensen gemiddeld zo'n 10% te veel betaald. In Argentinië doet Julio Potts vandaag voor het eerst een verhaal voor de rechter. De oud Transavia-piloot zit al ruim drie jaar in voorarrest. Maar hij wil worden vrijgelaten. En daarom deed Poorts gisteravond een oproep aan minister Timmermans... in het KRO-programma Brandpunt. Wij vragen, alsjeblieft, uh, minister, uh, Ja, uh, ik heb hulp nodig. En uh, proberen, uh, zij zeggen dat voor humanitaire redenen gaan ze ook uh, meedoen. Dat hoop ik. Uh, maar het is ook uh, een andere vraag of dat Argentinië wil luisteren. En minister Timmermans steunt het verzoek van Poch. En daarom zal die de oudpiloot oud vandaag opnieuw vragen of die kan worden vrijgelaten. Hij komt ook met nieuw bewijs van zijn onschuld, zegt zijn advocaat, Geert-Jan Knops. Een van de nieuwe stukken die hij inbrengt is het rapport dat op ons verzoek is uitgebracht door generaal Netto, een van de topvliegers in Nederland, die ook zijn vliegerslogboeken heeft uh, geanalyseerd aan tot... Dezelfde slotsom is gekomen als de Argentijnse deskundigen, Namelijk dat het onmogelijk is dat Ports die dode vluchten heeft uitgevoerd. Ja, Ports wordt in Argentinië verdacht van betrokkenheid... bij die zogenoemde dodenvluchten. vluchten... tijdens de militaire dictatuur eind jaren 70 en begin jaren 80. Opnieuw is in Chicago een tienermeisje op straat doodgeschoten. Dat gebeurde maar een paar uur nadat president Obama... in de stad had gepleit voor strenger wapenbeleid. De moeder van het meisje is er kapot van. Ik heb een baby was. En in baby. Obama sprak onder meer over het meisje Hadia. Zij werd eh, eind januari doodgeschoten in een parkje op anderhalve kilometer afstand van zijn huis. Joko Ono wordt vandaag 80 jaar. Dat vierden ze alvast gisteravond in Berlijn. De weduwe van John Lennon kreeg een grote verjaardagstaart. En ze trad ook nog op met haar plastic Ono-band. Voor het geval u het was vergeten, zo klinkt Joko Ono. Dan. Kijken we eventjes voor u in de kranten. Onze eerste blik in de ochtendbladen vanochtend eh, leidt ons naar de FD. voorpagina: sociaal overleg op springen door interne strijdbonden. Als we verder lezen, um, een stuk van Ria Katsen en Saskia Jonker. Het sociaal overleg tussen werknemers, werkgevers en het kabinet stevend af op een mislukking. Het kabinet en werkgevers zijn er niet gerust op dat vakcentrale FNV op tijd de gelederen weet te sluiten. G20 pakt fiscale vluchtroutes aan, is de opening van de Volkskrant. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland willen gezamenlijk de belastingontwijking door grote multinationals aan gaan pakken. In Nederland zijn er zo'n 23.000 brievenbusmaatschappijen gevestigd. Dan naar de Telegraaf, de opening daar luidt hoogspanningsgeld onder vuur. De uitkoopsom voor mensen die onder hoogspanningskabels wonen staat op losse schroeven. Voormalig minister Verhagen was nog bereid om te kijken of hij bewoners die voor hun gezondheid vrezen kon compenseren. Maar nu de economische tegenwind nog heviger is dan gedacht, lijkt zo'n dure verhuisregeling van de baan. Veel foto's op de voorpagina's van Wust en Kramer. En een artikeltje op het AD. Voorop Partij van de Arbeid gaat verbod op hoerenlopen onderzoeken. En dan gaan ze kijken of dat strafbaar moet worden gesteld. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. But these problems as I think I taught you well. about And we won't run and we won't run and we won't run And in the winter night sky To stay, we're here to stay, we're here to stay. Howling ghosts they reappear in mountains that are stacked with fear. The shore king and I. En man, King en Lionheart. Gaan we naar Mino Remmers. Uh, u hoorde het al. Hij staat op Den haag spoor vanochtend. Spoor 4 hebben we trouwens begrepen, Mino. Um, en het gaat over Den Haag. Gaat iets nieuws doen? Ja, je kunt voortaan naar Brussel reizen. Fantastisch, nou, nou. hè? Ja, hoe bedenk je dit? <laughs> ja, ik moest meteen denken. Uh, Den Haag-Hollandspoor, ja, het is natuurlijk een oud stationsgebouw. 18 zoveel, koninklijke wachtkamer uh, links van mij. Um, ja, dat, dat, die stationsgebouwen die toen zijn neergezet... geldt ook voor Haarlem bijvoorbeeld. Dat moest iets ja, magistraals uitstralen. Reizen werd een avontuur, een sprong naar de toekomst. Moest het uitbeelden ook. Die, die gebouwen die moesten dat ook naar de reiziger toe uh, duidelijk maken. Tja. Kom daar nog maar eens om in deze tijd, want de Vira is toch een nachtmerrie geworden. December heb ik nog met de directeur gesproken, ook zo vroeg ochtends, toen nog in Rotterdam. Hij wist natuurlijk van het probleem en zei, maar we werken aan de verbetering. Het gaat de goede kant op. We gaan steeds beter rijden. Tja, als je toen had kunnen weten dat we nu terug moeten naar versie 1.0. Want daar is eigenlijk toch wel sprake van deze ochtend. Um, een een ja, eigenlijk weer ouderwets materieel over bestaand traditioneel spoor. Maar Den Haag is in ieder geval blij om weer aan enigszins Brussel vast te zitten. Althans, via het spoor dan. Ik loop nu uh, in de onderdoorgang richting de sporen. En daar is inderdaad al een nieuwe verstrek. Vertrek staat neergehangen en daar staat hij dan op internationaal, heel trots. Vertrektijd 7 uur 29 deze ochtend op spoor 4, je zei het al. In het weekend gaat hij om half 10 op zondag, zie ik... En dan is er, ja, je moet het niet missen... want de volgende gaat inderdaad pas om 19.29 uur, 29, om half acht vanavond. Uh, maar er moeten er binnenkort meer komen. Uh, er moeten er acht gaan rijden. Het is een tijdelijke maatregel, want Den Haag heeft al eerder duidelijk gemaakt... Uh, heeft plannen om uh, uh, echt een vaste verbinding te willen hebben met Brussel. En je kunt natuurlijk vandaag ook van Brussel midi naar Den Haag-Hollandspoor. Collega Joris van der Kerkhof staat als het goed is... Ja, ik hoor het al. In ja, Brussel. Spoor 18. En om 6 uur 18. trekt hij vanuit hier naar Den Haag. Via Antwerpen. Eh, en hij schijnt wel op tijd te zijn. Het bijzondere is, Minor, dat deze trein. die hier staat. die iets na de uitzending bij jou in Den Haag uitkomt. een lange trein is. Waar 1, 2, 3. Nou, misschien 6 mensen in zitten. Eén meneer die nog nooit gehoord had van de Vira. Uh, problemen, uh, maar uh, die gisteren maar gekeken heeft uh, welke trein hem het snelst naar Wout's End in Friesland uh, zou brengen. Die zit hierin, die komt rond een uur of twaalf is het idee in, uh, in Friesland aan. En een andere meneer die uh, aangeeft uh, van nou, uh, ik ben wel blij hiermee. Ik werk voor een grote verzekeringsmaatschappij in Den Haag. Daar wordt gefloten. Uh, en uh, ja, een aantal keren ben ik niet aangekomen. En ik ben nu blij dat ik hier nu om kwart over zes kan vertrekken. En uh, uiteindelijk uh, dus uh, om kwart voor tien kan aankomen. Hij zou dan om kwart over zes weer vanuit Nederland hier terug kunnen gaan naar, uh, naar Brussel. Maar hij zei ja, het hangt een beetje van het werk af of ik het allemaal uh, af heb gekregen. Ze hebben wel mooie petjes hier, uh, Mayno. Veel mooier eigenlijk uh, dan, uh, dan die Nederlandse petjes. U hebt een mooi petje, meneer. Bedankt, <laughs> dank u. <laughs> Hoe lang doet u erover? Denkt u dat het gaat lukken, kwart voor tien? Geen ja. probleem. Update. Hij rijdt hey, al. En hij zwaait uh, met een petje. Je moet erop letten. Het is een zwart petje met een rood randje. En ze hebben mooie grijze sjaaltjes om. Met rode tekentjes daarin. De mensen van NMBS. Nou zijn er ondertussen achter mijn rug nog een aantal mensen ingestapt. Dus het zijn er wel tien hier vanuit Brussel. Uh, maar hij stopt nog in Brussel Centraal. In Antwerpen. Uh, in Mechelen daartussendoor ook nog. En het bijzondere is dat er ook nog... In dit treinstel, dit rood-grijze treinstel... ook nog één klein blauw-geel stukje zit. En hij is nu uit Brussel-Zuid vertrokken. Joris van der Kerkhoff in Brussel dus. En minor Remmers in Den Haag over die Intercity... die twee maal per dag gaat rijden. Tien minuten voor half zeven is het. We luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Kenia gaat op 4 maart naar de stembus. De vorige verkiezingen eind 2007 leiden tot grootschalig geweld vier Keniaanse verdachten, onder wie een radiopresentator... staan nu bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag terecht... wegens misdaden tegen de menselijkheid. De Nederlandse DJ Giel Belen is momenteel in Kenia... om in een campagne samen met Ghetto Radio... te pleiten voor vrede in de komende weken. Muziek aan de rand van Kibera. een van de grootste sloppenwijken van Kenia. En wie ontmoet ik daar? Giel Beelen. Een jij uit Nederland. Wat kom jij hier doen? Ja, ik, uh, ik kom hier nu op dit moment het Get Together uh, concert bijwonen. Dat is uh, wat ik hier echt de plek aan doen ben. Uh, 3FM heeft een ontzettende link met Together Radio. Elk jaar hebben wij tijdens Series Request ook een glazen huis staan in uh, Nairobi. Dit jaar ging dat over de verkiezingen. Vote for Peace, Vote for Kenya was het motto. En nu, ja, in de aanloop daar naartoe kreeg ik daar steeds meer van te horen. En dacht ik, ja, ik, moet daar ook gewoon, uh, ik ben gewoon nieuwsgierig naar de muziek en naar de vibe hier. En dus, uh, nou ja, mijn nieuwsgierigheid brengt mij hier eigenlijk. Wat is de is vibe? Angst voor uh, geweld? Nou, als ik heel eerlijk ben... Maar dat zeg ik, die hier net een dag is hoor, dat weet jij beter, maar vind ik het uh, over het algemeen tamelijk naïef. Omdat ik hier mensen vraag of ze bang zijn, of dat, dat, uh, datgene wat vier jaar geleden hier gebeurde, of dat zich herhaalde. En dan zeggen ze allemaal, nee we zijn hier toch bij het Peace concert, dus het zal niet gebeuren. Wat ik gaaf vind om te zien, is dat mensen heel erg bezig zijn met politiek. Zelfs de jongeren die hier niet eens mogen stemmen, die nog geen ID hebben, die hebben al wel een mening. Nou ja, dan moet je ze in Nederland af en toe door elkaar schudden om wat te vinden. Dus uh, dat, uh, dat doet nog wel wat. Ja. Er worden hier op de radio veel uh, liedjes gedraaid tegenwoordig. We want peace, vre vreedzame uh, verkiezingen. Kan muziek vrede brengen? Ik merk hier aan de teksten, als ik ze naar Engels vertaal, sommige teksten zijn ook in het Engels, dat dit echt de hip hop is zoals het bedoeld is. Dit is echt ja, waar Nederlanders en ook Amerikanen een puntje kunnen zuigen. Ja, die, die, die lullen maar wat, want ja, die zijn gewoon normaal opgevoed. Hebben eigenlijk komen, komen helemaal niet uit de ghetto. En dat is natuurlijk toch zoals rap begonnen is. En dat merk je hier als geen ander, dat er echt die passie die knalt door de muziek heen. En ik geloof wel dat ook de luisteraars die hier staan dat wel overnemen. Dus, ja, ik denk dat muziek een, uh, een bijdrage kan leveren aan de vrede. Ja. De rauwe rap uit uh, de ghetto die zich hier in Kenia steeds meer ontwikkelt. Hip-hop en uh, rap kunnen ook voor geweld oproepen. Nou ja, dat blijkt. Ik bedoel, ik ben hier omdat ik Get The Radio gewoon een, een waanzinnig initiatief vind. En ik als radioliefhebber nou ja, vind het gewoon tof om dat te ondersteunen. Omdat het echt gaat nou ja, waar radio voor bedoeld is. Maar de andere kant is ook waar, uh, he, dat een van de, van, de, van, de, van de zes criminelen, of in ieder geval het, diegene die voor het tribunaal moeten verschijnen. Eén daarvan is een radiopresentator die het volk echt letterlijk heeft opgeroepen om, om geweld te gebruiken. Ja, dat geeft de kracht van radio aan, maar ook, het, ook de pijnlijkheid, ja. Jij zendt op dit moment uit op, de, uh, op 3FM. Wij zenden uit op uh, Radio 1. Wat is de rol, kan de rol van Radio vrede zijn hier, in Kenia en in Nederland? Ja, hoe dan ook, denk ik dat ik naar de 3FM luisteraars kan vertalen hoe de sfeer hier is. En dat is ook, uh, en dat weet jij ook als geen ander, het, het beeld van Afrika is, uh, is wel heel anders dan, uh, dan het daadwerkelijk is. Dat merk ik nu ook weer. Natuurlijk is er een hoop armheid en, en agressiviteit ook. Maar er is vooral heel veel liefde, heel veel warmte juist misschien wel in die sloppenwijken. En en op een aantal andere gebieden zijn ze net zo hip als wij. Ik bedoel de DJ draait echt op dezelfde Pioneer CD-speler, heeft dezelfde telefoon als ik. En heel goede muziek. Precies, ja. Word Giel Beelen hoorde u in gesprek met uh, Afrika-correspondent Koert Lindijer... de campagne in Nairobi voor geweldloze verkiezingen straks op uh, 4 maart. U hoorde een verslag van Koert Lindijer. Bijna vijf en half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Washington is gisteren de grootste demonstratie ooit in de Verenigde Staten gehouden... voor actie tegen klimaatverandering. 35.000 betogers trokken er voorbij aan het Witte Huis. Ze zijn blij dat president Obama in zijn laatste speeches... de strijd tegen de opwarming van de aarde aankondigde. Maar nu willen de groene Amerikanen dan ook wel boter bij de vis. Our planet! Our planet! It's streets, not BP streets, but our street. Min drie en een forse wind. En toch zoveel mensen zijn er komen opdagen voor deze demonstratie. With one black side and one white side. You. Kun je mij laten zien wat erop staat? It's a kind of symbolizing the XL pipeline. En dat zwart zegt ze dat moet de Keystone Pipeline verbeelden. En how ugly it's gonna be? Hoe zwart en hoe slecht het daardoor gaat worden. En die Keystone Pipeline die is er nog niet, maar die moet gebouwd gaan worden. Dat besluit moet nog vallen. En die gaat olie uit Canada transporteren. Olie uit teerzand. Bijzonder milieuonvriendelijk. En die gaat dan, moet dan helemaal naar de Golf van Mexico worden vervoerd. En iedere milieuactivist in de Verenigde Staten is daar tegen. Keystone Pipeline. Een man hier in een heel oranje pak. Kan ik je vragen waarom je hier bent, waarom je partij bent in deze demonstratie? Want ik wil have een pipeline. hebben. Is dat de enige reden? We moeten niet fracking al dat soort dingen. man van een jaar of 50, 60 zou ik zeggen. We moeten stoppen met fracking ook. Dat is gas winnen door het opblazen van de ondergrond. Waardoor al het grondwater wordt verpest. We moeten stoppen met kool. We moeten stoppen met gas. We moeten stoppen met alles. We hebben geen plek om te leven. Er is geen B. We moeten ook stoppen met kolen. Als we deze strijd niet aangaan, dan hebben we nergens hebben we geen plek meer om te leven. President Obama doet hij voldoende. I wish that he would do more. It's nice that in his speech he said that he's interested in the environment. Nou ja, ik zou willen dat Obama meer deed in ieder geval. Het is natuurlijk wel aardig dat hij er aandacht aan besteedt in, in al zijn speeches. But we need to see some action. We moeten echt wat actie zien. En Maar nu moeten we ook actie zien. En Amerika zou in het hele klimaatdebat zou de leiding moeten nemen. We stoten minder CO2 uit, zei Obama afgelopen woensdag in de State of the Union. Maar voor de sake van onze kinderen en onze toekomst moeten we meer doen om klimaatverandering te bestrijden. Omwille van onze kinderen, we moeten harder vechten tegen de klimaatverandering. Maar veel van de jongeren die hier rondlopen, zijn na enkele speeches niet overtuigd van het groene karakter van Obama. We don't want no climate drama. Hey, Obama, we don't want no climate drama. Hey, Obama! We don't want Obama, wij willen geen klimaatdrama. Dit meisje, jaar of twintig. What do you think of his record up till now? I think it's pretty lame. Het stelt niet veel voor wat Obama tot nog toe heeft gedaan. Dat is alles wat ik kan zeggen. Hij mention het in zijn speeches. I mean... He mentions het in his speeches en dan is hij het nooit weer. Hij noemt het alleen op basis van economische um, benefits. Maar Obama inderdaad, hij noemt het in zijn speeches. Maar vervolgens doet hij helemaal niks. Hij doet alleen wat aan het milieu als het hem economisch goed uitkomt. Anders niet. En er zal geen economie zijn. Er zal geen... Clean water, no clean air, unless we do something now. Maar we moeten ons goed realiseren als we nu niks aan het milieu doen, dan is er straks helemaal geen economie meer. Geen schoon water, helemaal niks. So it all rests on this. Wij dragen vanuit Washington hoort u van onze correspondent Wessel Dion. Het NOS Radio 1 Journal Sport. Sven Kramer en Irene Wust hebben gisteren geschiedenis geschreven op het WK Allround. Beiden werden wereldkampioen en beide schaatsten een record uit de boeken. Sven Kramer pakte zijn zesde wereldtitel, een ongeëvenaarde prestatie. Kijk, Ik heb er niet zoveel boodschap aan tot ik het niet gehaald heb. Kijk, een vierde, vijfde is leuk, maar uiteindelijk zes hebben nog niemand gehaald. En uh, dat maakt het wel speciaal. Kramer is nu recordhouder. Hij is twee schaatslegendes uit een ver verleden inmiddels voorbij. Oscar Mathiesen en Klas Thunberg hebben vijf wereldtitels allround achter hun naam. Andere Nederlandse mannen presteerden onder de maat in Hamar. Jan Blokhuizen, nummer twee van het afgelopen EK, plaatste zich niet eens voor de afsluitende 10 kilometer. Koen Verwij zegt er geblesseerd af voor die slotafstand en Rens Rotteveld, werd zesde. Bij de vrouwen betekende de vierde wereldtitel van Irene Wust... dat zij de succesvolste Nederlandse allround schaatser is. Artje Keulen-Deelstra werd weliswaar ook vier keer wereldkampioen allround. Maar Wust won ook nog zilver en brons. Niemand twijfelde aan een titel voor haar. Maar zelf was ze niet helemaal overtuigd van een vierde. Ook ik moet gewoon het allerbeste uit mezelf halen. En ja, op die vijfde moet moest ik diep gaan. En Chica van een hele goede. Het dus kwast nog toch wel een beetje van wat gaat ze doen op de vijf. Maar ja, goed, uh, ja, dan rijd je gewoon zelf heel lekker. En uh, ja, dan ben je gewoon voor de vierde keer in je carrière wereldkampioen. Diane Valkenburg werd tweede, Linda de Vries eindigde als vierde... en Lotte van Beek werd zevende. Juan Martín del Potro heeft het ABN Amro World Tennis Tournament... in Rotterdam gewonnen. Hij won in twee sets van de Fransman Julien Beneteau... en kreeg een ovationeel applaus van het publiek. It's a pleasure to play against against you, you know, you, you made a fantastic atmosphere, uh, I feel like at home. I know I'm, I'm very far away from, from my hometown, but you do everything to be comfortable here. So thank you very much for, for coming all the matches and being here. De Potro bedankt het Rotterdamse publiek. Hij voelde zich thuis de afgelopen week. Ondanks het feit dat de Argentijn zo ver van huis was. Tennis-fans kwamen in grote getalen naar het toernooi. Met meer dan 116.000 toeschouwers gedurende de week werd het toeschouwerrecord gebroken. In de Eredivisie is Ajax in het spoor van koploper PSV gebleven. Eindhovenaren boekte zaterdag een moeizame zege op Utrecht. En Ajax won gisteren met 2-0 van RKC. Trainer Frank de Boer voelde de druk van PSV.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 Hadden zij natuurlijk ook een fantastisch weekend. En Ajax heeft dus nog steeds drie punten achterstand op PSV... maar inmiddels wel drie punten voorsprong op Twente en Feyenoord. Die clubs verspeelden punten. Twente kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Willem II. Feyenoord liet zich verrassen in Zwolle. 3-2 werd het voor PEC. En dan zou je denken dat trainer Ronald Koeman... zagrijnig wordt van zo'n nederlaag. Ik ben niet zagrijnig hoor. Ik geef aan waarom we hier verliezen. Is Dat je in standaard situaties wederom vandaag tekort schiet... Ja, als je zoveel kansen aanvallend krijgt en die niet benut, ja, dan hoef je niet verder over een wedstrijd te praten. Ik heb respect voor, uh, voor Zwolle, hoe, hoe zij spelen uh, vanuit voetbal. Daar hadden we het bij fases moeilijk mee. Maar als je op basis gaat kijken vanuit gespeelde kansen, dan uh, is het ongelooflijk dat je verliest. Spelend vanuit voetbal? Ja. Goed. Feyenoord moet uh, komende zondag ja. tegen koploper PSV. Radio 1. Het NOS journaal. Zeven geweest. Iris Goedemorgen. Goedemorgen, we hoort het al in uh, dit uh, Radio 1-journaal. Tussen Den Haag en Brussel rijden vanaf vandaag weer Intercities Treinen vervangen de hoge snelheidstrein Vira... die sinds vorige maand wegens aanhoudende problemen aan de kant staat. In Argentinië staat vandaag na drie jaar voorarrest... oud-piloot Julio Potsch voor de rechter. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dode vluchten. Potsch zegt dat hij zijn onschuld kan bewijzen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... steunt zijn verzoek tot voorlopige vrijlating. Bij de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia wordt vijf dagen gestaakt. En dat heeft gevolgen voor meer dan 1200 vluchten, ook van buitenlandse maatschappijen. Iberia-personeel protesteert tegen plannen om bijna 4000 banen te schrappen en de salarissen te verlagen. En ook het personeel van de Britse omroep, BBC, is vannacht begonnen aan een staking en die gaat 24 uur duren. Vakbond en het personeel zijn het niet eens met enkele tientallen aangekondigde ontslagen. Ze eisen van de BBC een half jaar uitstel zodat er kan worden onderhandeld. Welke programma's door de staking worden getroffen is nog niet helemaal duidelijk. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. In Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. En dan is er een ongeluk gebeurd op de A7. Den Oever richting Zaandam staat twee kilometer file bij Afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is dicht. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoopend Zaandam en knoopend Koenplein twee kilometer file. En een melding van het spoor. Want door een seinstoring rijden er tussen Eindhoven en Helmond geen treinen. Vertraging is meer dan een uur.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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In verschillende katholieke kerken werd gisteren nog stilgestaan... bij het aftreden van de paus. Het was tenslotte de eerste zondag na de bekendmaking. En zo geschiedt het ook in de mis in de Sint Bavo Basiliek in Haarlem. De paus is straalt eenvoud en nederigheid uit. En nu die nederige werker in de wijngaard van de Heer zijn krachten verliest en de kerk niet meer zo kan dienen, treedt hij terug en laat hij zijn plaats aan een ander, in alle eenvoud. Want het was niet voor hemzelf, het was voor de Heer. Dat is de boodschap die we uit zijn terugtreden mogen verstaan. Hi. Mag ik u even naast ja? nee. Over de paus. Wat over de paus? De bisschop zei over de paus ja. eh, dat hij afgetreden is uit een soort van nederigheid. Ja. Ziet u dat ook zo? Ja, zeker. Ja? No, ja. Kan. Vond u het niet gek dat hij opeens zei ik hou ermee mee op? Ja, ik vind het heel verstandig dat hij mee opgaat. Dus... En wat voor een nieuwe paus zou er moeten komen wat u betreft? Een beetje dichter bij de mensen als de vorige paus. Die is een beetje, stond een beetje ver af. Hè? Ik denk dat het een paus moet zijn die goed met mensen om moet gaan. Het feit dat hij zoveel weet is natuurlijk best goed voor de wereld, denk ik. Maar om daar als mens mee om te gaan, zoals wij dat moeten doen, is, maar, is vaak niet makkelijk. En hij heeft daardoor ook, uh, ja, wat zal ik zeggen, uh, de afstand naar de mensen iets wat vergroot. En dat moet omgekeerd worden. Dat zou beter zijn voor ons. Hè? Dan begrijpen we het beter. Monsieur, u zei dat de paus eigenlijk afgetreden was uit nederigheid. Ja, hij heeft dat willen doen omdat hij zegt ik, ik heb een dienst vervuld. Ik kan mijn dienst niet meer goed ver, vervullen. Ik treed terug in eenvoud. Want het gaat niet om mij als persoon, maar het gaat om mijn ambt. Dus hij had eigenlijk ook willen zeggen van ik kan dit niet goed genoeg meer. Ik ben niet goed genoeg. Uh, uh, ik kan het niet goed genoeg meer zoals het moet. Dat zeker, ja. De mensen die ik sprak zeggen ook van... Uh, als er nu een pauze komt, dan hebben we graag een meer menselijke. Een die niet zo op een voetstuk staat. Dan denk ik dat de mensen dit bedoelen... dat de pauze meer naar de mensen toe moet gaan. En dat kon deze paus met zijn uh, min aan energie, zal ik maar zeggen... op zijn leeftijd, niet meer waarmaken. Ja, want daar zeiden de mensen ook wat over. Hij zou wat meer met de media moeten kunnen gaan. Want... Het is niet altijd even handig geweest wat hij heeft gezegd. Nee, uh, uh, ik, ik zou wel willen zeggen... dat ligt niet alleen aan de paus. Um, er zijn, sommige woorden zijn echt wel helemaal... Uh, er is wat mee gedaan, die zijn helemaal uit hun verband gerukt. Dus ik vond het heel naar dat, uh, uh, dat de paus... zulke uitspraken over homo's zijn toegedicht... Dat wilde hij niet zeggen. Hij wil niemand beschadigen. Uh, wij respecteren iedereen, ook homoseksuelen, zeker. Mm. Het is zeker belangrijk dat de paus ook kan communiceren naar grote menigten toe. Deze zomer zijn de Wereldjongerendagen in Brazilië. Daar worden miljoenen jongeren verwacht. Daar zal de paus ook aanwezig zijn. En daar zal hij uh, de boodschap van het evangelie uh, doorgeven aan deze jongeren. Dus dat is dan een nieuwe communicatieve paus? Ja. We wachten af wie er gekozen gaat worden. En voor Pasen zullen we een nieuwe paus hebben. Sint Bavo Basiliek in Haarlem, zo denken ze dat daarover. Verslag hoort u van Trudy van Rijswijk. Dan naar Rusland. Want het is inmiddels een beroemd meer geworden. Het meer van Sjebarkul, op zo'n 80 kilometer van Chelyabinsk, Stad in de Oero, waar vrijdag een meteoriet neerstortte. Vele honderden gewonden, enorme schade en natuurlijk schrik waren het gevolg. Het bevoren meer van Shebarkul trekt veel bekijks... omdat daar de meteoriet een grote krater sloeg. Correspondent David-Jan Godfra was er ook. Aan de oever van het meer staat een kleurige orthodoxe kerk... waar de dienst net afgelopen is. De priester komt uit de kerk op weg naar het gebouw tegenover... waar de zondagsschool wordt gehouden... maar heeft ondertussen toch wel even tijd om zijn licht te laten schijnen... over. De meteoriet. Het belangrijkste is, zegt de priester... dat we niet gaan wanhopen omdat er een meteoriet op ons is neergekomen. Dit is als de regen of de sneeuw die valt. Het verschil is dat er niet elke dag een meteoriet in regen valt. En dan vervolgt de priester. Allereerst moeten we het nemen zoals het gekomen is. Het was een stuk van het meteoriet dat in het meer gevallen is. Gelukkig niet op een huis of op een kerk. En er is niemand gewond geraakt. En ja, het is toch een priester. Voor elke gelovige, zegt hij, is het een teken om over na te denken. Het is niet toevallig als er iets uit de hemel komt vallen. Stel je een wit, stijf bevroren landschap voor... Uitgestrekte berkenbossen, een beetje heuvelachtig. En je hebt de zuidelijke Oeral voor ogen. We lopen hier nu op het dichtgevroren meer van Tjebarkul. En hier is de afgelopen twee dagen gezocht naar een groot stuk, een brok van die meteoriet. Er is een gat van uh, 6 bij 7 meter geslagen in het ijs op dit meer. Maar ze hebben niks kunnen vinden. Maar op de raket opgesteld. nat. Ja, zo. Een oudere vrouw heeft er wel een verklaring voor. Misschien heeft er iemand een raket op ons afgevuurd. Alles is mogelijk, zegt ze. Misschien is die raket uit Koers geraakt en daardoor is hij hier neergekomen. Ze kan er zelf hartelijk om lachen. niet Er heerst hoe dan ook nogal een jolige sfeer hier op het ijs. De inwoners van Tjebar Koel maken er een zondagsuitje van op naar het vak van Tjebarkul. De Tjebarkul is beroemd geworden, zegt deze man. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Natuurlijk, het was al beroemd vanwege het militaire oefenterrein hier... en nu is het beroemd door een meteoriet. En als je dan zo'n kilometer of nou schat vijf over dat meer gelopen bent... dan kom je uit bij een gat in het ijs. Hier zijn gisteren duikers ingegaan, die hebben de bodem van het meer onderzocht, maar ze hebben niks gevonden. De officiële verklaring is dat er hier dus geen stuk van de meteoriet is ingeslagen. Maar vragen de mensen die hier wonen, iedereen is ervan overtuigd dat het wel is gebeurd. Want hoe maak je anders een gat van 5 bij 6 meter in ijs van anderhalve meter dik? Ja, daar ben je wel even mee bezig dan. David-Jan Godvraag, aan de oever van het meer van Jebarkool... waar een groot deel van de meteoriet terecht terechtkwam. We gaan het hebben over muziek. Want zonder hem waren de Beatles misschien nooit zo groot geworden. Tony Sheridan, ook wel de leraar van de Beatles genoemd... gisteren overleed hij op 72-jarige leeftijd. De Beatles waren zijn begeleidingsband voordat ze doorbraken... en namen samen met hem een album op. Dat ze zijn achtergrondband waar werden, dat was puur toeval... zo vertelde hij later. My bonnet lies over the ocean. I was being asked, Tony, would you mind playing with this group who would love to back you for the next three, four months or whatever? Do you think, you can you imagine playing with this group and making a go of it? And I was sort of, yeah, <laughs> yeah, I think so, I think so. Yes, all right, well, let's do that. When I said to Paul, can you do the second part of my solo? Can you play just C and nothing else? Just something, you know, on the same note. And he did. So if you listen to my Bonnie, the second part of the solo, you will hear Paul doing exactly that. Lennon and McCartney as a duo, of course, the harmonies coming out were really good fantastic and brought George in singing a third harmony as well which was wonderful stuff we did some great stuff together you know when they were backing me doing vocals oh, wait, wait, wait. Tony Sheridan samen met John Paul en George op hun bekendste nummer samen. My Bunny, u miste Ringo Starr nog, maar die was er toen nog niet bij. 13 minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een opmerkelijke wending in de zaak Julio Potts. Op humanitaire redenen gaat Nederland, justitie en Argentinië vragen... om de autopiloot voorlopig vrij te laten. Sports vindt dat Nederland te weinig voor hem heeft gedaan. Hij vraagt inmiddels om hulp. In een reportage van Brandpunt richt hij zich direct tot minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Nou, ik hoop dat, uh, dat de minister kan met één uh, met woord. Uh, ja. Eh, ...vragen aan de eh, minister van buitenlandse Zaken hier in Argentinië... Eh, ...ook voor, eh, voor die reden dat ik zeg, dat ik onschuldig ben... Ja, ...die kans om de proces te volgen in, in vrijheid. Vanuit de gevangenis waar Poch al ruim drie jaar zit, vraagt hij om hulp. En die krijgt hij nu ook, beloofde de minister Timmermans. Tot grote verrassing van zijn Argentijnse advocaat... Die is van plan deze week nog een nieuw vrijlatingsverzoek in te dienen. Vamos a intentar ese camino en la etapa esta que Advocaat Gerardo Ibáñez denkt dat een de Nederlands verzoek tot vrijlating en mogelijke garanties zijn cliënt zeker zullen helpen. Later vandaag begint Julio Potts zijn verweer. Voor het eerst mag hij de rechters proberen te overtuigen van zijn onschuld. Mooi, Een belangrijke dag dus. Potts en zijn advocaat hebben maanden aan zijn verdediging gewerkt. Poch zal zeker vier uur aan het woord zijn, denkt zijn advocaat. Se ha preparado muchísimo. Mi apreciación es que estamos hablando de horas neta de declaración. Het is misschien wel de eerste keer in de geschiedenis van de argentijnse rechtspraak een PowerPoint-presentatie, landkaarten, foto's. Podsch zet alles op alles om zich te verdedigen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het is een heel uh, speciaal moment. En uh, ook vind ik heel moeilijk. Dat ineens moet ik uh, vinden voor de rechters en, en vechten voor mijn leven. Echt voor mijn leven. Zijn vrouw is erbij, Grete Potch. Ze is boos en aangeslagen. Hoe gaat hij mal. is la De hele familie is Het gaat slecht met hem, met de hele familie, zegt mevrouw Potch. Wat haar betreft staat wel vast dat haar man onschuldig is. Maar ze is bang dat hij desondanks toch veroordeeld wordt. Mijn grootste miedo met deze juicio is dat ze het verantwoordelijk hebben. Zonder pruebas, maar dat ze het verantwoordelijk Voor de politieke situatie. Voor haar is het een politiek proces. Zelfs als haar man vrijkomt, is het nog maar de vraag of de schade die is aangericht door het proces ooit nog gerepareerd kan worden, denkt Greta Potsch. Ze weten niet wat ze doen. Ze hebben een familie verantwoordelijk. Ze weten niet wat ze hebben gedaan. Ze hebben een familie kapot gemaakt. is, is mooi triste. Mooi triste. Een trieste zaak. Al is dus de echtgenote van Julio Ports in gesprek met correspondent Kees Elenbaas. Straks na negenen praten we even verder met Kees in Buenos Aires. Waar later vandaag Ports dus met zijn verwierp komt. Hebben we er een nieuw muziekgenre bij? dansmuziek op Nederlandstalige muziek. Het schijnt succesvol te zijn. Straks spreken we de producer. Verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin De Hart, goedemorgen. Goedemorgen. In Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Dan zijn er verder vijf files op dit moment al. Waarvan uh, drie de langste zijn. Op de A7 ten oever richting Zaandam. Bij Afrit Averhoorn. Drie kilometer door de ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europort Bij Rotterdam Charloos vier kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort Tussen Nijkerk en de Hoeveelaken ook 4 kilometer. Nou, dat is toch al aardig wat, Erwin. Ja. Het is toch nog vakantie voor een groot deel van het land? Ja, voor een groot deel van het land. Noorden en midden. De regio's noorden en midden hebben deze week vakantie. Dus uh, daarom uh, verwachten we ook dat het om half negen... niet uh, zo'n 200 kilometer, maar 100 kilometer staat. Nou, moeten niet te veel misgaan. Erwin de Hart bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Minor Remmers in Den Haag. Maino, het is geen Viera, maar... Wat is het wel? Ja, het is wel een, ik noem hem de VIRA 1.0. Ah, een beetje flauw, hè? Maar hij heeft wel die kleuren, toch? Hij heeft uh, normale kleuren? Ja. De VIRA-kleuren. Uh, dat weet ik niet. Volgens mij is dat. Joris ook... zei, de, uh, collega Joris van de Kerk stond in Midi. die zei: Ja, hij is grijsrood. Dan weet ik precies welke treinen het zijn. Ja. ja. De, uh, wat er al reed toen de V250 er nog niet was, hè? Correct. Ja, correct. Dit is Erik Trunthamer, hij is van de NS. We spraken elkaar half december op het station Rotterdam. En toen hadden we het over de tegenvallers en de problemen. En toen, toen hoorde ik, de directeur was er toen bij, die zei toen... ja, maar het gaat wel langzaam de goede kant op. Ja, dit kon hij nog niet voorzien. Nee, dit kon hij niet voorzien. Uh, zeer spijtig. We hadden toen het idee dat de verstoringen die er toen optraden... Uh, verholpen konden worden. Ja, dat was niet het geval. We hebben toen gelijk met de Belgen geacteerd. En vanaf vandaag is er een oplossing. Twee keer per dag vanaf Den Haag-Hollandspoor naar Brussel een rechtstreeks verbinding. Ja, je spreek. moet hem niet missen, want dan kan je vanavond pas weer. Het nou, alternatief is dan alsnog dat je via Roosendaal... en daar met de directe verbinding naar Antwerpen en Brussel uh, overstapt. Dus er is een alternatief, maar ja. dit is op dit moment de snelste verbinding. Ja. De Thalys rijdt overigens natuurlijk wel. Uh, maar als je uh, met de Vira wil, nou, dan is het dus een traditionele trein... met een traditionele snelheid op het traditionele spoor. Correct. En voor de mensen die vanuit Amsterdam graag naar Brussel toe willen... ook voor die mensen is er een extra mogelijkheid. Die kunnen zonder extra toeslag op de binnenlandse Vira stappen... die direct van Amsterdam-Schiphol naar Rotterdam toe gaat... en daar overstappen op de trein die vanaf Hollandspoor naar Rotterdam toe gaat. Want Den Haag, ondertussen vertrekt er een trein richting Vlissingen. Uh, Den Haag klaagt de stenen en been. Wij moeten toch een verbinding met Brussel hebben. Uh, er zijn ook plannen voor een lage landentrein. Uh, nou goed... Eentje s ochtends, eentje s avonds. Daar blijft het niet bij, geloof ik, hè? want er komen er meer. In de aanloop naar 11 maart uh, zullen er van twee acht treinen per dag gaan rijden. En dat is op dit moment even het maximaal haalbare. Want je moet over traditioneel spoor, meer ruimte is er niet. Dat is een reden. Andere reden is dat er moet capaciteit ook van uh, materieel vrijgemaakt worden. En dat is er niet. En dat is er op 11 maart voor acht keer per dag. Heen en terug. En dan die Italiaanse V250-slangen. Die staan stil. Daar wordt zijn daar technici mee bezig? Hard, daar wordt hard aan gewerkt. En wij geven de Italianen op dit moment nog even de ruimte... om die problemen die er zijn op te lossen. En we hopen dat de trein nou uiteraard weer gaat rijden. Ja, want die staan nu in Amsterdam, geloof ik, stil. Hè? En, en daar zijn Italianen mee bezig, ook deze ochtend weer bijvoorbeeld? Daar wordt elke dag aan gewerkt, daar wordt ook mee getest. En uh, wij hopen op een uh, verslag binnenkort... waaruit blijkt dat de treinen weer kunnen gaan rijden. Ja, want hoe tijdelijk is... tijdelijk hè, deze, voor deze Intercity die hier nu uh, gaat rijden... Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen natuurlijk. Daar is uh, op dit moment nog niets over te zeggen. Uh, er is sprake van dat deze trein blijft bestaan naast Vira. Maar dat ligt niet aan ons. Dat ligt aan de staatssecretaris. Zij moet dat aangeven. Ja. Um, er moet ook voldoende mensen zijn die daarmee willen reizen. En ruimte. Daar moet ProRail weer verzorgen. Ja. En ruimte. Ja. Dus daar valt op dit moment nog niets van te zeggen. Ja. Ja, hij rijdt in ieder geval naar Brussel. Hij rijdt naar Brussel, nu twee keer per dag en straks acht keer per dag. Ja, hij komt uh, aan, ik geloof, uh, uit Brussel iets na half tien. Die is onderweg, die is vanochtend vertrokken, dat konden we horen. En de eerste gaat hier vertrekken, uh, Ja, dat zal tegen half acht zijn. Hè? Eén minuut voor half acht geloof ik, zouden daar veel mensen in zitten. Weten ze dat hij rijdt? Ja. We hebben mensen die met deze trein uh, reisden en daar gebruik van maakten... aangeschreven, benaderd. Dus we wachten dat hier wel animo voor is. Uh, wellicht nog niet op de eerste dag heel veel mensen. Maar wellicht morgen en overmorgen alweer steeds en steeds meer. We tellen de mensen ook, zodat we ook weten wat voor animo er voor deze lijn is. Ja, en je hoeft er nou niet voorbij te betalen, hè? Nee, dat hoeft niet. Je kan er zo in stappen. Je kan er zo in Ja, en hij is eigenlijk niet bedoeld voor binnenlands gebruik ook, hè? Want dat is niet de bedoeling, hè? dat je hiermee weer naar Roosendaal gaat reizen... Hij is in principe voor iedereen, maar er zijn voor binnenlandse bestemmingen voldoende andere treinen die daar naartoe rijden. Dus uh, eigenlijk alleen voor Brussel en Antwerpen. Heerlijk, vanaf Hollandspoort, prachtig mooi, hoog, hooghal, stationsgebouw, waar een trein naar Brussel vertrekt. Het, het, het hoort er ook bij. Maar bijzonder is het wel, eigenlijk. Maino Remmers, in Den Haag vanochtend, en die hoort later ook Joris van der Kerk of die is in Brussel al. Dan over dat nieuwe genre in de Nederlandse muziekwereld. We waren al succesvol met dancemuziek van onder andere Amir van Buren en Tiësto, Maar ja, die maken geen muziek in de Nederlandse taal. En een nieuwe groep van vier artiesten gaat daar verandering in brengen. Onder de naam Dutch to Dance, Dutch do dance moet ik zeggen. Klinkt het zo. ga er maar even voor liggen. Creatief directeur van de productiemaatschappij Bazaar Media is Arnon Samson. Goedemorgen. Goedemorgen. Betrokken bij het ontstaan he, van Dutch Do Dance. Uh, ja, zeker. Nou, ja, betrokken bij het ontstaan is eigenlijk het hele concept bedacht. Kijk eens aan. Ja, ja precies. Ademnood, dat klinkt bekend. Z zijn het allemaal covers waarmee je komt? Ja, uh, daar beginnen we wel mee. Dat is het uh, hele idee van Dutch Do Dance. Is um, ontstaan vanuit het feit dat dancemuziek uh, ja, vanuit Nederland natuurlijk een gigantische uh, muziekexport is uh, over de hele wereld. Denk aan alle bekende DJ's. Uh -huh. um, en dat Nederlandstalige muziek in Nederland natuurlijk heel populair is. Elk weekend, misschien wel elke dag, staan de feesttent op zijn kop. En uh, wij, wij vroegen ons eigenlijk af waarom, dan uh, waarom dancemuziek niet in de Nederland, Nederlandse taal wordt gedaan. En uh, wij, zijn dat, uh, als, wij zijn dat gaan oppikken en hebben het concept Dutch Do Dance bedacht. Dat is een nieuwe groep. En het idee is inderdaad om te beginnen, zeg maar, om de herkenbaarheid uh, naar voren te halen... hebben wij allemaal bekende Nederlandstalige muziek genomen. Mm -hmm. Om vervolgens dat helemaal om te toveren tot... Uh, ja, bijna internationale dansmuziek. Okay, maar u heeft, het, u heeft het over een groep, dus een groep gaat dit ook uitvoeren? Of ja, wat moet ik me erbij een, voorstellen? Dat klopt, het is een nieuwe groep. Een groep van vier, vier uh, talenten die uh, dansen en live zingen. Mannen, en dus vrouwen? Twee, twee jongens en twee meiden. Aha. Hm. Ja. Dus ja. het is echt een dance act. Ja, en wat we Samson? was dat nou de originele plaat die dan geremixed is? Of, of wordt het ook opnieuw ingezongen? Wordt nee, alles is, alles is opnieuw geproduceerd. Al, het is door de, we hebben het, uh, muziekproducers, de Rocketeers. En zij hebben een complete nieuwe remix muziekproductie gemaakt. En dat is volledig nieuw ingezongen. Dus je hoort niet de originele artiesten. Het nummer is ook helemaal uh, ja bijna omgeturnd tot ja. een uh, tot een, tot een, ja tot een hele nieuwe muziekproductie. Dus het is, je herkent de muziek, maar het is wel zeg maar helemaal van, uh, van een in een, in een complete dance uh, sound. Oké, okay, maar u probeert ook het succes van een soort boy girls band een beetje uh, mee te pakken. Ja, nou, nou, ja, ja, we proberen misschien wel natuurlijk het idee van een, uh, van, een, van een nieuwe act neer te zetten. Het is een nieuwe muziekgenre wat nog niet bestaat in Nederland. Echt Nederlandstalige dance. En dat hebben we wel in een, in een, in een groepje gestopt. Dus ja. we, proberen, we hebben wel twee mooie jongens, twee mooie meiden die er goed uitzien. En okay. die goed kunnen zingen en goed kunnen dansen. Ja, ja, ja, ja. ja en het heeft misschien een reden hè, dat het niet bestaat, Nederlandstalige dance. Ja, dat klopt. Dat het niet kunnen. werkt namelijk. <laughs> nou, dat vragen we ons dus af. Maar dat is natuurlijk het hele concept waarom wij dat ook bedacht hebben. Van, je kan je voorstellen dat het niet werkt. En dat heeft misschien met tekst te maken. Want als je, uh, ja, laten we een voorbeeld nemen. Als je uh, Rihanna hebt en die zingt the Diamonds, Yellow Diamonds in the Sky... Dan is het Blauwe best diamanten algek. in de hemel. Nee, dat klinkt Precies, niet, hè? Nee, dat, dat klinkt dus niet. Dus dan kan je je vragen waarom werkt het niet? Nou, misschien omdat de taal niet herkenbaar is. Maar, maar nog ja, even, meneer, meneer Samson, want uh, Nederlandstalige. en u steekt, u steekt er veel geld en moeite in, nemen we aan... We ja. dat houdt natuurlijk op dan bij de landsgrens ook. Is dat, dat klopt. dat geen probleem? Uh, nou, nee, dat lijkt me niet. Oh. De Nederlandse markt is groot genoeg, vindt u? Ja, ik denk dat voor, nou, zeker voor dit soort uh, muziek... is de Nederlandse markt groot genoeg. Er zijn genoeg... Uh, Artiesten in Nederland die een heleboel geld kunnen verdienen. En er zijn ook genoeg producers in Nederland die een heleboel geld kunnen verdienen. En ik denk dat je, uh, dat je trots moet zijn dat je, als je succes in Nederland kan hebben. Waarom heeft u het eigenlijk niet uh, Nederlanders... Doen Dansen genoemd of zoiets, in plaats van Dutch nee, Do Dance. Om het wel even een net iets internationaal oh, en lekker ja, te laten Kun Kunt u zich voorstellen dat misschien ze in dit in het buitenland wel leuk vinden? Dat zou kunnen, hè? Dat ze dit oppikken. Dat, dat ze dit in oppikken. het buitenland leuk vinden. Ja. Nou, dat is nog wel de bedoeling, want het concept is zeg maar vastgelegd. En uh, het zou zomaar kunnen dat wij dan uh, in Hongarije gaan zoeken naar Hungarians Do Dance. Je weet maar nooit. Ben benieuwd. Ik, ik ook. We gaan nu, we gaan nu volgen. Meneer dat Hansen. hoop ik wel. Ja. We vanavond, misschien is het leuk om te vertellen ja? Ja? dat we vanavond in het patronaat in Haarlem uh, zeg maar gaan releasen. We hebben we een grote showcase en dan gaan we het tonen aan het persen publiek. Kijken ze. Nou, en wij hebben het al laten horen. Bedankt hoor. Ja, Hartstikke fijn. Dank voor het gesprek. Jo. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Germans do dance. Kan ook. Ja, Hier pas we zijn. Het sociaal overleg tussen werknemers, werkgevers en het kabinet staat op springen, meldt het Financieel Dagblad. Interne problemen bij de FNV zijn de oorzaak. Volgens bronnen in het FD is het nog niet duidelijk... of voorzitter Ton Heerts voldoende mandaat krijgt van uh, alle bonden... om te onderhandelen met de werkgevers over sociale hervormingen. Er is nog meer nieuws over de vakbonden, staat in het AD. Voor het eerst krijgen vakbondsleden namelijk meer dan hun collega's. FNV en de Unie hebben een overeenkomst gesloten met twee bedrijven... waarin alleen de vakbondsleden een extra vrije dag krijgen... om zichzelf te scholen. Dan naar de Telegraaf. Het fraudeonderzoek bij het vastgoedtak van SNS Reaal... is de afgelopen dagen voor ze uitgebreid volgens de krant... Zijn naast een voormalig directeur ook zijn financieel rechterhand en drie andere managers verdachten in de fraude. Het gaat om een aantal geschorste interim managers van SNS Property Finance. In de Volkskrant staat dat belastingontwijking door grote multinationals aangepakt moet worden. Vinden de ministers van Financiën van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. De komende G20-top in september moet het worden besproken. Of al het nieuws in Metro. Patiënten die een seksueel overdraagbare ziekte hebben... en daarmee naar de huisarts gaan... kunnen via een anoniem sms'je uh, hun ex waarschuwen voor de ziekte. We hebben daar al eens aandacht aan besteed trouwens in het Radio 1 -journaal. Een experiment hiermee in Rotterdam is nu een succes. Een zo succes dat het project mogelijk landelijk wordt uitgevoerd. 300 jeugdbendes zijn in Nederland gewelddadig... of lopen groot risico om een gewelddadige bende te worden. De voorpagina van Trouw vertelt een bendelid zijn verhaal. Mijn vrienden en ik bepalen wat er in onze wijk gebeurt, vertelt hij. Als mensen daar tussenkomen, dan zorgen we ervoor dat diegene dat niet meer doet. Desnoods met geweld. Het is een interessant interview. Uh, Gaat lezen. Intro. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh.